met het NOS -journaal. In het zuiden van Duitsland zit een zwaargewonde man... vast op 1000 meter diepte in een grot. Een eerste reddingsteam is vanochtend bij het slachtoffer aangekomen. De 1995 ontdekte Riesending Schachtheulen... is met een diepte van meer dan 1100 meter... en een lengte van ruim 19 kilometer... de diepste en langste grot in Duitsland. De man van 52 raakte er gisteren gewond door een vallende rots. In Maden in Noord-Brabant is afgelopen nacht op straat... een zwaargewonde man gevonden. Hij was mishandeld en niet aanspreekbaar... De dakloze man van 55 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij heeft ernstig hersenletsel. Het is niet bekend wie de man heeft mishandeld. De politie is op zoek naar twee jongens die de mishandeling vannacht hebben gemeld. Omdat het slachtoffer direct eerste hulp nodig had, zijn de namen van de melders niet genoteerd, zegt de politie. Het eerste team van de Europa Run is in de eindplaats Rotterdam aangekomen. De hardlopers van Team Korps Mariniers kwamen vanochtend aan bij de Erasmusbrug. Ze waren zaterdagavond vertrokken uit Parijs. Tijdens de Europa-run lopen 8000 deelnemers in estafette-teams... van Hamburg of Parijs naar Rotterdam. Ze halen zo geld op voor zorg voor terminale kankerpatiënten. Vorig jaar leverde de actie 5,5 miljoen euro op. De moordenaar van de Russische journaliste Anna Politkovskaya... is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Een jury had hem enkele weken geleden al schuldig verklaard. Een oom van de moordenaar kreeg ook levenslang... omdat hij de moord had georganiseerd. Drie anderen kregen stelstraffen van 12 tot 20 jaar. Alle veroordeelden zijn Tchetsjene... Anna Politkovskaya werd in 2006 voor haar huis in Moskou doodgeschoten. Ze schreef veel over mensenrechten schendingen op de Caucasus... en was een fel tegenstander van president Poetin. Het weergebied met buien, regen met onweer trekt vanmiddag noordoostwaarts over het land... en na enige tijd zon, plaatselijk wordt het 30 graden. In de namiddagavond meer buien, mogelijk met zwaar onweer, hagel en zeer zware windstoten... tot 120 km per uur. Morgen enkele buien, maar ook geregeld zon. Het wordt dan 20 graden op de wadden tot 27 langs de oostgrens.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 Listig, listig, listig, listig. Neem die bot niet al te kwistig. Hort, hort, hort. Voor de mooie autosport. Totdat er iemand aan de finish. Met een kans omlauwer wordt. Het was weer reuze spannend, maar het duurde veel te kort. Conferens en liedje van uh, Dr. Anders P over Grand Prix <laughs> eigenlijk wel leuk goed, en uh, daarna de nieuwe single van Direct en dat liedje dat heet Paper Plane ja, en als we naar buiten kijken jongens de zon is uh, al aardig aan het verdwijnen. of is al verdwenen dat trekt aardig dicht. Dus, uh, maar er wordt uh, zwaar weer verwacht vanavond. Dat, uh, dat weet u. Er kan uh, het nodige gaan gebeuren. Maar goed, laten we daar niet te ver op vooruit lopen. Voorlopig blijft het nog even droog. Nou, daarom. Love runs out. One Direction. Republic dus, hè? Oh. Ja. I'll be I'm Tot nog steeds naar CFM uh, Lunch op ZFM Zandvoort. Race Radio vandaag natuurlijk. Uh, want uh, de Pinkster Race is aan de gang. Straks kwart voor twee gaan we weer contact zoeken met Willem van Dens op het circuit. Na afloop van de Ferrari Race. En, uh, ja, gaan we doen hoor. Maak je maar geen zorgen. Komt allemaal goed. Straks om half twee nog een keer het Regio Nieuws. En uh, voor de rest, nou ja, gewoon lekkere muziek. Dit was You uh, Coldplay. En het nummer dat heet Sky Full of Stars. You're tired. Dag nobody to love. Zielig hoor. De tweede bigste dag, niemand heeft om liefde te hebben. Nou, big zielig. Ik vind Zeg maar. Nobody to love. Uh, maar uh, pluspuntje is natuurlijk wel dat we de hele middag live radio hebben tot vijf uh, uur aan toe, dacht ik. Met uh, straks Albert-Jan en uh, Rob Harms natuurlijk. Ja, ja. En die gaan nog even drie uur ineens radio doen. Zo, hoe? Nou. Marathon, zo Ja. Afgelopen zaterdag was hij te zien op Bekenstein Pop. Bade. Bart van Liemt. Vroeger in de Shear. En de nummer we, dat heet. Uh, Hide no more. ...te zien op het uh, leuke popfestival Pop ...bij uh, Invelsen-Zuid. Daar trad hij op. Onder andere ook Doten. Hallo Venray. En nog een paar uh, hele leuke acts. En dat was natuurlijk het weekend van Pink Pop. Hè, met uh, allerlei fantastische acts. Ja... Dan is het jammer dat ze de Stones niet uitgezonden hebben. Maar ja, dat mocht niet. Dat was verboden. Alles werd bijna live uitgezonden op Cultura24. Maar uh, nee, geen Stones. Oh, misschien komt het nog. Je weet het maar nooit. Dat ze het herhalen of zo. Ze, uh, dat Duits zijn. Je weet het maar nooit. Je neemt me kantel. Dit zijn uh, Nico en Vince. Ze komen uit Noorwegen, heb ik gehoord. Ja. En het heet Am I Wrong. Hierna het regio nieuws. Yeah. The oh yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. nico en Vins yeah. ja uh, het Z Z uh, voor en de regio ja, ik zei het al, het stel komt uit Noorwegen... en uh, het uh, uh, nummer dat heette M.I. rom En dan nu het regionieuws. Ja, ook dat nog. Gaan we ook weer doen. Een jongen is vrijdag aan het begin van de avond gewond geraakt aan zijn been... toen hij de Max-Euwenstraat in Zandvoort plotseling overstak. Hij werd aangereden door een auto. De jongen liep tussen twee geparkeerde auto's de straat op... waarna de automobilist hem vermoedelijk te laat zag. De slachtoffer is door medewerkers van ambulancedienst nagekeken... en hij is met verwondingen aan zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Alta verslaat Zandvoort in finale eredivisie. Het eerste team van Alta is landskampioen in de eredivisie gemengd geworden. In de finale was het team onder leiding van coaches Tom Nijssen en Ron Timmermans het 4-2 te sterk voor Zandvoort. Het gaat hierbij om tennis. Jawel. Het is de eerste keer uit de clubgeschiedenis dat Alta zich kampioen van Nederland mag kronen. Alta versloeg onderweg naar de finale de regerend landskampioen en uh, thuisspeler Lobbelaar. De club uit Amersfoort mag als landskampioen 2014 volgend jaar de playoffs op eigen terrein organiseren. Het team van TC Zandvoort Eindigde als tweede. Al met al een zeer goede prestatie van dit team. En daar ben ik het mee eens. Tuurlijk. Fantastisch, Zandvoort. Goed gedaan. De brandweer is zaterdagmiddag uitgerukt. voor een brand op het terrein van Centerparks in Zandvoort. Er stegen dikke rookpluimen boven het park uit. De brand is ontstaan in een erco-unit. op het dak van het gebouw, waarin onder meer de bowlingbaan is gehuisvest.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 Vanaf 28 april zijn de gemeentelijke handhavers gestart met het opruimen van de fietsvrakken door, het heel, door de hele gemeente. De actie heeft als resultaat dat er 36 fietsvrakken zijn verwijderd. De aangetroffen wrakken waren voorzien van een waarschuwingsticker met daarop de datum wanneer de wrakken werden verwijderd. Uiteindelijk zijn er 36 wrakken verwijderd. Deze worden twee weken opgeslagen en daarna vernietigd. Heeft u een fietsvrak gezien? Wanneer in uw buurt of omgeving een fietsvrak constateert... dan kunt u contact opnemen met een van de handhavers van de gemeente Zandvoort. En het telefoonnummer daarvan is 14023. Alleen maar dat te draaien. Geen 0251 of 202, weet ik veel, 023. Hoeft allemaal niet. Gewoon 14023 bellen bellen. Dan krijgt u een handhaver en dan kunt u het fietsvrak melden. Zonder dit soort acties verrommelt de openbare ruimte onherroepelijk. En dat willen we natuurlijk niet. De jonge en talentvolle zoon van niemand minder dan Jos Verstappen... gaat van 4 tot 6 juli deelnemen aan de Zandvoort Masters. De eerste week van juli wordt op het Noord-Hollandse circuit... de befaamde Zandvoort Masters gereden. De jonge, maar daardoor niet minder succesvolle Max Verstappen zal deelnemen in een Formule 3-auto van het team Motopark. Via Formule 3 Euro European Championship gaat dit jaar helaas aan de Nederlandse neus voorbij. Maar door de deelname van Max Verstappen aan de Zandvoort Masters... zal de scheurneus dus toch op eigen bodem te zien zijn. De van van Amersfoort Racing, de auto waar Max Verstappen normaal gesproken in rondblaast... kan niet worden ingezet.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 en de temperatuur stijgt naar een zomerswarme 27 tot 29 graden. Vanavond en de komende nacht is het over het algemeen bewolkt... en komt het tot fikse regen- en onweersbuien... met daarbij kans op hagel, zware windstoten en lokaal veel regenwoud. Morgen starten we de hele dag met wolkenvelden... en aanvankelijk ook nog enkele buien met kans op onweer...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 Naar oost In de regio nog 20 tot 23 graden. En vrijdag wordt het 18 tot 22. In het weekend 17 tot 19. En tot zover het regio nieuws. En weer. Ja, even een muziekje draaien. En dan gaan we zo meteen uh, over een, een aantal minuten uh, contact zoeken met het CQI. van de Zombies. Met, uh, Colin Blunstam. She's not there, maar zoals uh, gebruikelijk Santana pakt wel meer van dat soort nummers aan en maakt er dan een geheel eigen en fantastische versie van. She's not there, Carlos. Santana. En zo. En uh, na de volgende plaat gaan we weer even kijken of we contact kunnen vinden met het, uh, met het circuit van Zandvoort. Want dan moeten de Ferrari European Championships een beetje afgelopen zijn. Dus... Uh, This is Kensington. de Nederlandse bands op dit moment. Ik zag ze live op bevrijdingspop. Blijft mij geweldig, geweldig. Niks mis mee. ZFM, Race Radio Pit Report. En we hebben weer contact met uh, het circuit van Zandvoort, circuitpark Zandvoort... ...waar onze vaste reporter Willem van Denzen weer aanwezig is. Uh, goedemiddag, Willem. Goedemiddag, uh, ja. ja. Ik denk dat uh, op Zandvoort... En op dit moment uh, zijn we bezig met de uh, European Ferrari uh, Trophy. Uh, een race over een half uur met nog een kleine vijf minuten te gaan. Yeah. Nou, als je de titel uh, zo hoort, European uh, Ferrari Trophy, uh, dan verwacht je wel wat uh, natuurlijk. Yeah. Dat verwacht ja. ik. Europees kampioenschap, toch? Nee. Ja, helaas uh, ja, de titel dekt niet de lading, uh, zullen we maar zeggen. Want er is een zevental uh, Ferrari's met wat oudere mannen achtergestuurd. <laughs> voornamelijk Engelsen. Ja, die er een leuk uh, weekendje uit uh, mee hebben, zullen we het maar omschrijven. Ja, ja, uh, ja. Wat voor Ferrari's zijn dat, Willem? Zijn dat die, die, die tourwagens of zijn dat ook echt van die racebollies? Nee, het, het zijn de... Ferrari's die je ook kan kopen om mee op de Ja te rijden, ja, ja, ja. Ferrari okay. 456, uh, Tesla, Rossa, dat ja, ja. soort uh, Ferrari's. Ja. Nou, die mannen die, uh, zijn op de baan bezig met een uh, ja, race uh, van een half uur, het is uh, ja, eigenlijk een uh, saaie bedoeling, de meest saaie van het weekend, uh, ga ik uh, dan maar vanuit. uit. Ja. Ja, uiteindelijk komt er dan toch een uh, winnaar uit de zijn uh, De man die nu op uh, de eerste positie legt uh, dat is de schot uh, John Shirley. Op de tweede plaats uh, vinden we terug uh, uh, Kerry uh, Culver. En derde is het uh, James uh, Cartwright... En daar heb ik mijn hele startveld opgenomen. Ja. En is het nog een beetje spannend? Vechten ze nog een beetje voor die plek? Of rijden ze gewoon achter elkaar op? Nee, ja, ze rijden niet eens achter elkaar. Ja, ze hebben de baan, die 4 kilometer is, ze zijn met z'n zevenen. Die hebben ze, ja, lijkt het wel in zeven stukjes verdeeld. Dus <lacht> <lacht> er zit zo'n. Uh, Inderdaad, nee, op zijn eigen stukje. Je komt niet over ja, de streep jij? Er zit zo'n meter of 500 tussen je erover in. Dus, Oké. Okay. Ja. Dan is er niet echt van uh, spanning staken. Nee, nee, nee. Goed, nou, dat, dat wordt dus niet echt uh, sensationeel. Wat hebben we verder nog vanmiddag voor Leuks? Nou, we ja. gaan uh, vanmiddag nog verder uh, hierna met die... Uh, dat is een Duitse race uh, met BMW's. Uh, dat is de DMV BMW Challenge. Ja. Dat zijn uh, 20 plus auto's. Dan hebben we ook nog... Uh, de Kia's uit Polen, de Picantos die de baan nog opgaan en wat we later op de dag, aan het eind van de dag ook nog gaan zien. Dat zijn de trucks die nog eenmaal op de baan nou ja. verschijnen. Ik denk dat dat het leukste onderdeel van de dag is. Ja, nou ja, we hebben ook die Mazda-race gehad die erg leuk was. En dan ah. van die Kia-race die later op de middag uh, gaat plaatsvinden, verwacht ik ook nog wel uh, het een en ander. Oké. Okay. Nou, we, <coughs> fijn dat je nog even in de uitzending was. We, leuk dat we het weer even weten. Dus die Ferrari's rijden nog een paar minuten. Uh, straks dan uh, horen we je weer tijdens het uh, volgende programma met Albert-Jan en, uh, en, en Rob, Rob Harms. Dus uh, ik denk dat Albert John je om kwart over twee gaat bellen. Ja. Ja? Dan ga ik hem horen. Ruud, uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Willem. En bedankt voor je, voor je bijdrage weer aan het programma. Oké. Oh, Oké, okay. okay, man. for sure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 Ja, nou, niet zo'n uh, alledaags nummer van, uh, van de Doobie Brothers. Ik kende het eigenlijk niet, ik hoor het voor het eerst. Black Water is het. Dat is wel old shit. Nou ja, nee, ja, toch niet. Dat is niet waar, ik heb het wel eens meer gehoord. Maar in ieder geval, uh, het is niet een nummer waar je zo aan denkt als je aan de Doobie Brothers denkt. Black Water heet het, om precies te zijn. Lekker hoor. eens uh, even kijken. Ja, we gaan nog even door. Dit is Bart Herman uit uh, België. Weet niet of ze luistert, maar, nou ja, daar ja, het gewoon, kom uitgeven. Het liedje heet Angela. Bart Herman. Jij loopt verloren en ik loop je na, alleen in de. Ik Wat mij betreft alweer op, deze mooie maandag. Tweede Pinksterdag, zometeen vanaf uh, vanaf 2 uur Race Radio. Het met Robert, Rob Harms en Albert-Jan Vos. Ik ga weer langer naar huis. Helemaal niks doen vandaag. Helemaal niks. Ik wens u een fijne maandag. En uh, wij zijn er uh, morgen... Uh, nee, morgen. Ja, morgen is Charles er met Dolly. Dat zie je van vanaf 12 uur en... Ik zal ook naar de woensdag weer. Vanaf 12 uur. 12 tot 2. Woensdag. Jawel. Dus uh, fijne maandag nog. En uh, hou het netjes. hè. Tot uh, woensdag.